Moudsgeurs met het NOS-journaal. Gisteren hebben de Europese regeringsleiders gisteravond een akkoord bereikt. dat Groot-Brittannië binnen de EU moet houden. Afgesproken is dat de Britten op sommige punten een uitzonderingspositie krijgen. Het akkoord moet een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU voorkomen.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 Minister Ascher noemt het een drama dat VND verdwijnt. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei Ascher dat het voor veel ontslagen werknemers moeilijk zal zijn ander werk te vinden. Hij wil hen helpen door de brug WW versneld open te stellen. Daardoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die nog moeten worden omgeschoold. De Italiaanse schrijver en filosoof Umberto Eco is overleden. Hij brak in 1980 door met De Naam van de Roos, een historische misdaadroman over de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen. Andere bekende boeken zijn De Slinger van Foucault en De Begraafplaats van Praag. Umberto Eco was 84 jaar. Het weer vanochtend trekt de regen weg naar het oosten en wordt het even droog. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Het wordt 9 tot 11 graden. Ook morgen regen en veel wind. Vooral aan de kust wordt het een onstuimige dag. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Tobak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind je moet je strenger in de gaten houden. En dat mag hoor. Je mag ons strenger in de gaten houden. Wij doen alles volgens de regels. Echt wel. Toebak Leeft op radio. Vijf minuten over. in een... Zonnige Zandvoort? Nou, nog niet. Uh, bijna, Bijna, maar het is wel licht. En wat is het ook alweer, lekkere antwoorden ook gewoon, hè? Ja, ja en de strandtenten, die zijn weer open. Ja, nou, die zijn straks natuurlijk gewoon z'n hele jaar door zijn ze open. Ja, dat is toch de vraag of ze dat gaan doen. En er worden binnenkort natuurlijk ook huizen gebouwd. Alhoewel, dat gaat niet helemaal door, geloof ik, hè? In Zandvoort? Nou ja, je mag natuurlijk de, de regels rondtrekken de, de kust volbouwen. Dat, ja. uh, die die, die uh, is toch losgelaten? Je mag nu gewoon, huppah, een schuurtje bouwen daar. Nou, een die, zandkasteel, alles. De, ja, zandkastelen mag altijd. Kuilen mochten altijd, die waren die Duitsers altijd mee bezig. Natuurlijk, maar nu mogen ook hele luchtpaleizen mogen er gebouwen. worden. ik geloof dat... Uh, wie ging er ook weer over? Uh, Schultz ging je erover? Ik geen geen idee. Nee. Ja, okay. Minister geen Minister Gilles, geloof ik, die ging erover. Die zegt, maar, nou ja, goed, ja, ik laat het over aan de gemeente. Laat niet maar bepalen. Het lijkt ja. me trouwens wel een leuke campagne. Dat je zegt van uh, luchtkastelen te kopen... en een prijsje erbij niet eens zo duur. En dan kijken of mensen gaan bellen. Ja, altijd. Zullen we er een paar van onze sites hebben? Het ze, zie je ook van die sites waar ze vragen om geld. Ja. Dat, dan, denk ik, dan hebben ze toch nog ieder van duizend euro opgehaald. Weet je? Van uh, een manier om snel rijk te worden. Ja. En dan uh, stuur 100 euro naar dat en dat adres. En, en dan, dan krijgen ze een briefje terug van, nou, dit was dus de manier. Weet ja. Je. Zo, ja, wij zijn rijk, bedankt. En ik uh, hoop dat het ook nog lukt. Goed, <laughs> oh. kijk. Ook de jeugdverdeling komt net aan, En Ik had de microfoon al klaargestaan. Ik kom komt wel ingeplucht. En welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. De baard wordt steeds langer. Dat Hè? is helemaal niet waar. Ja, niet? Ja, Hij uh, is alweer weer een stukje langer dan vorige week. Nee. Niet. Oké, okay. nou, afgelopen week hoop te doen over... Uh, het is natuurlijk mijn brand. Ja, uh, vrouwen kunnen nu een zwangerschaptest laten doen... om te kijken of hun kind syndroom van Down heeft... Ja. En ja, collega's hebben het er ook heel veel over, want ik werk met het syndroom van Down. Zo van nou, zou dat nou de oplossing zijn? Alle mogolen de wereld uit, weet je wel. Het is toch gewoon geldbesparend, bedoel. Maar toen hadden we het erover, ja, maar eigenlijk de mogolen kosten helemaal niet zoveel geld. Het is meer het niet aangeboren hersenletsel. Dat kost het meeste geld. Want die met, kindertjes die, uh, die iets krijgen. in hun leven gehouden worden. terwijl eigenlijk de natuur is gezegd dat van. We gaan ermee stoppen. Nou, dan en dan worden ze uh, vanaf twintig weken of zo... worden ze al in de curveuze gelegd. Die zijn duur. Ja, die zijn duur, onder andere. Maar ja, je hebt natuurlijk ook heel dramatisch geval. Ik heb op een cliënt. Die is vroeger aangereden op de stoep. Dat was een gewoon meisje. En op vierjarige leeftijd aangereden... is het nu gewoon verstandelijk beperkt. Dus ik bedoel, ja. dat kan je niet in de bar moeten testen. Nee, maar het gaat erom dat, dat mensen... Het is volgens mij niet de bedoeling van... we gaan het testen en dan... oh, het is een, oh hij is niet goed. Fop, we eruit. Ja, dat kost veel geld. Weg. Nee, dat is volgens mij niet de bedoeling. Het is meer dat de ouders kunnen beslissen. Oké. Okay. Ja, maar goed. Ik hoor dat de meeste ouders het wel, uh, wel gewoon wilden houden. En goed, dat zijn natuurlijk vooral de ouders... die al, later gewoon, die al een kind hebben, zeg maar. Die al zo'n grootje hebben. Die zeggen, ah, het is hartstikke leuk. Het is, het is meer voor het leven. En dat, is vaak, dat hoor ik vaak hoor, moet ik zeggen. Goed, Tobak op de radio. De Boombets op de radio hier. En Give Me a try: geef me nog eens een kans. I know that I like to like. Succeed, but I just need you in that fur coat With only my necklace on underneath Laten we het nog eens een keer proberen. Tuurlijk! Waarom ook niet? Maar op een gegeven moment moet je ook een punt achterzetten. dat je denkt, ja, we deden het altijd voor de kinderen, maar dat kan nu meer. Dat is nu een beetje klaar. Dat we het maar door laten gaan voor de kinderen. Ik kies even voor mezelf. Ah, oh, ja, is een jaren negentig term, maar die kan tegenwoordig helemaal niet meer. Tegenwoordig is de term gewoon mindfulness. Maar oh, dan moet nee. je even mindfulness toepassen, dan komt alles weer goed. Ja. Hé, hey, maar kan het achtergrondmuziekje wat zachter? Er stond ja. een heel artikel over in de krant. Ja? Dat uh, dat uh, programmamakers op radio en televisie moeten stoppen... met hinderlijke achtergrondgeluiden bij gesproken woord. Dat okay. staat op de voorpagina van het Haarlands Dagblad. Want uh, ik hoor je niet, is de trekking van de petitie. Ja. En de stichting Hoor Mij die komt op voor mensen met gehoorproblemen... steunt de actie van harte. Ja. Maar er schijnt namelijk een oproep geweest te zijn op de ombudspagina... Dat hoeveel, uh, om, de, om de mensen te vragen hoeveel lastkijkers en luisteraars... van de achtergrondgeluiden hebben... En, uh, maar je staat ook, ze haalt naar omgeving tot nu toe al ruim 70 handtekeningen op. Dat vind ik niet veel. Maar uh, het is wel, zeker op tv, ik, ik irriteer me soms ook wel gek aan hoor. Ik moet echt een beetje terug gaan naar, naar die, echt in die beginperiode. Dames nou, en heren, welkom bij dit radio uit het programma. En ja. gewoon heel langzaam praten. Ook één camera, want de hele tijd het heen en weer flitsen. Ja, dat is voor oudere ja, mensen ja, dat ook spelend. Ja, je hebt soms dus... bij de intro's van een film, zeker bij die CSI-films... Ja. Die heel, kort die beelden. Maar dat is het. Ja, Ik word de serie. er gek van. Dat is het idee. Ja, dat is weer de ouderdom. Ja, dat, maar, ouderdom dat is de serie. Ik bedoel, als je dat allemaal weg zou halen, je zou ook het gewoon heel saai filmen. Zonder die heel heftige muziek, weet je, heel spannend muziekje. Dat is een pipetje, een bloed ergens op denk: Wauw, zal het bloed? Ja, zal het neerkomen? Ja, het valt op de grond. Het valt ja. uit elkaar. En dan is die silan ja, ja, Dat is, dat is een ja. dat is En als wij dat zouden gaan filmen en we zouden niet al die effecten erop gooien. Zie je mij, zie je een pipetje pakken. Sowieso al heel ongeloofwaardig. Maar, ja. uh, en, die, en dan, oh, ik laat het op de grond vallen. Dat is dan wel weer geloofwaardig. Dat, dat ik het op de grond hou van. Ja, dan valt het op de grond. En dan... Ja, dat nou, saai. Niks. Maar dus in, ik... in ieder geval, de petitie staat online. Op ja. www.petities24.com slash ik _hoor, underscore hoor, underscore je, underscore niet. He. En daar kan je dus, uh, daar wordt He. al het He. nieuws over. Okay. Uh, daar wordt al het nieuws over de actie verzameld. En uh, ja, de actie loopt tot eind maart. Dus, dus je kan handtekeningen inzamelen. Is, is de trend dan dat we alles meer een beetje moeten laten zien zoals het echt is. Dat, is dat de trend dan? Zonder nou, misschien opsmuk? een beetje relaxed zijn, dan kunnen de mensen ook wat beter slapen. Misschien doen. Dat ze zo ja. druk zijn in hun hoofd. Nu kijkt ze naar Marcus, en die heeft lekker <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, ja, ik denk dat ja, nou, het beter werkt om iets rustiger te maken op mijn werk. Het is wel waar. Want oh. ik zie wel. De, de, de trend bij uh, mijn kinderen, die kijken naar filmpjes die echt te saai zijn voor woorden. Zoals uh, Enzo Knol, bijvoorbeeld. Die, oh, die, die nee. filmt iets. De meest sukkelige dingen. En dan zitten ze echt gebiologeerd aan te kijken. Hij heeft, hij heeft vandaag een pak melk uit de koelkast gepakt. En hij heeft het ook ingeschonken. En hij zegt, je moet ook even naar mijn filmpje kijken... dat ik een boterham smeer. Ja, en daar zitten ze gebiologeerd ja. aan te kijken. Dus dat ja. is eigenlijk een beetje wat de mensen willen. Niet dat hele heftige, meer het rustige. Gewoon het, dat mindfulness. Nou, dat ik, is het. Ik blijf gewoon in dat... Uh... Net. Beetje actie, beetje snelheid, beetje uh, kom op. Ja, ik bedoel, ik vind CSI dan te ver gaan om alles maar op te smukken... en oh, wat is het allemaal spannend. Maar dat mag wel een beetje vorm gegeven worden... Om met meer camera-werk heen en weer. Leuk. Je zit trouwens nu op die website te kijken van die petities ja? 24.com. Ja. Dan zie je echt die petities van VND moet terug. Jawel. <laughs> en ook... Uh, Drie handtekeningen zie je. Ja, veel meer stemhokjes op 6 ah, dit, april. Ik Van die boeiende Wacht echt wacht even mensen. Hoor, ik zie hier op de schaatsbaan Turnhout moeten overblijven. Die heeft dan 2000 stemmen. En uh, V&D mag, moet terugkomen, drie stemmen heeft hij of drie handtekeningen. Ik, ja, ik vond het wel. Oh, op... Moet ik toch maar even. Ja, maar is maar die schaatsbaan? Oh, ik weet niet hoor, maar waarschijnlijk is dat zo'n natuurschaatsbaantje. Yeah. Waar Kijk. al oh. tien jaar niks meer is gebeurd, want er heeft geen ijs gelegen. Nee. Die gaan ze waarschijnlijk slopen en dan zijn er mensen. Ah, uh, dat kan niet, dat is. Uh... Ja, nou, waarschijnlijk. Maar goed, ik V&D vind, vind ik het wel teleurstellend als je mensen op straat weer interviewen voor de V&D. Weet je, afgelopen week was dat heel vaak in beeld. Uh, ja, hij is dicht. Ja. Hij gaat ook niet meer open waarschijnlijk, nee. Nee, oh, oh, gaat hij het wel missen? Ja, ik had honger. Ook zie dat daar ook een brood open is, Doei. je. Weet je, ja. dit is allemaal zo vluchtig. Dat hebben ja. we zelf gedaan hoor, dat ja. vnd dicht is. Waar ik echt boos om word, ja. is dat dan, dat dan die minister roept van... Ja, we gaan van alles in werk stellen zodat die mensen extra snel aan het werk komen. Op zich is dat natuurlijk goed. Ja. Alleen dan denk ik, ja, ik werk niet bij een groot bedrijf... Oh, ik raak werkloos, want mijn bedrijf gaat failliet. Nou, zoek het maar uit. Ja, dat is... en... Oh, je werkt bij V&D. Oh, dat komt veel in de media. Kom, laten we daar nou even zorgen dat jij snel werkt. Ja, heel slim, want binnenkort moet er we weer gestemd worden. Uh, zo. Precies. Oh, ja, zo die het erachter, zie je dingen dan. Oké, okay, uh, ja, dat is altijd leuk van de techniek. Dat gaat soms uh, even te snel en dan snap ik het niet meer. <lacht> en dat is dan moet ook open... weer die auto. Dat is ook weer die auto, dom, blijkt het wel weer. Blijkbaar, hè? En dan starten we het plaatje gewoon weer overnieuw. Tja, dames en heren, het vernielplaatje plaatje op de... Kruidtafel gegooid, trippel zwit, nog een batier. trip, switch, Get my love and until you so flack is Drift Switch Drift Wat is dit in godsnaam zeg? Wild Nothing heet de band. Oh ja, de band. Het is één stuk zeg. Er zit maar één man in de band. Jack uh, Tatum. En hij is sinds 2009 muziek aan het maken. Hij heeft al verschillende albums uitge uitgebracht. Het is mij ont compleet ontgaan. Ik kwam gisteren tegen op iTunes denk ik nou, nu vind ik hem draaiwaardig. Nu ga ik hem kopen. Wat een leuk de... moppie. Wat een moppie muziek, leuk. Ador heet dit. En daarvoor hadden we natuurlijk nothing but Die is al helemaal mega groot geworden in, uh, in Nederland. En uh, dat heet Triple Swift. Hier in de zaterdagmorgen. Straks ja. weer de Zandvoortse berichten. En normaal is het altijd uh, Marcus die altijd blote vrouwen laat zien. Maar nu is het weer in ja, hij Ik nee, kwam zomaar langs. Nee, kwam zomaar langs. Ik kwam zomaar langs. Drie vrouwen in een Onderaan nu.nl, dan krijg je dat uh, ja. uh, wtf.nl. What the fuck? En dan zie je van uh, de vrouwen in verschillende landen, zo zien ze eruit. En ik had zo van. Oh, even kijken of ik erbij sta. <laughs> ja? Ja, nee. Goed. Dat is een ah. beetje de maat. We hebben de Barbie binnenkort maar ook al aangepast. Die ja, moet ook meer ik... heup krijgen. Ja, want stel je voor dat de vrouw zich daar aan vergalopeert, die kijkt even, oh, ik moet er ook zo uitzien en snel, ik doe iets, uh, laat het wegzuigen, ik, en, ik ga niet meer eten. Ik vind dat Lego poppetjes ook aangepast moeten worden. Ja! jij ja. nou geen bruine Lego poppetjes. Nee. En geen uh, blanke legopoppetjes. Alleen gele die gele legopoppetjes. Oh ja, dus, ja, ja, ja. Dat, uh, Dan nee. denk je zelf dat je helemaal vol moet vreten ook, want die hebben ook zo'n hele rare buik hebben die, die legopoppetjes. Ja. En het zit, die benen zitten er ook zo raar onder. denk, Ja. Ja. Het, is, het zijn allemaal voorbeelden en die voorbeelden moet ik ja. volgen. Want ik heb zelf geen, geen gedachten ja, meer. Ik vind het ook niet kunnen dat het hoofd eraf kan. Want dan ga ik bij mijn vriendjes ook denken dat het hoofd eraf kan. Ja. Oh ja. Ja, ja, dat is inderdaad ja, dat is dat waar. Is waar. Dat, uh, ja, Ja, en uh, het, het zou wel makkelijk zijn als je gereedschap gewoon in je hand blijft klikken. Dat je dan denkt: klik! Want mij valt hij er regelmatig toch uit. Dat ik ja. fuck, laat ik het weer op mijn handen vallen. Ja, ja. ja. Ah, en, maar ik, nou. ik moet zeggen, ik speel natuurlijk nou Lego. misschien op. meer aan jou. Wat? Zingen ja, jullie nog steeds met Lego? Uh, Tuurlijk! Nee, toch? Jawel! M nee, ja, de, mijn zoon heeft nog steeds Lego in zijn kamer liggen, dus pak het wel Het zou voor mij een reden zijn om aan kinderen te bevinden. Ja, weet je ik niet weer te... een geldige reden hebt om oh, met Lego te spelen. Het is zo leuk, weet je? Altijd het Lego van vroeger of van bij je ouders komt dan weer over de vloer en dan ga je torens bouwen. Ah, ik, een... ik was laatst uh, uit pure verveling de Toys R ingelopen. Yeah? Uh, ja? Ja, die ben ik gezonken achter. Yeah? Wauw, het is echt bizar wat ze daar aan Lego hebben. Ja. Uh, en je kan een Lego-trein kopen ja? voor 200 euro. 200 euro voor een trein. Uh, wacht dan, dat Hoe is, groot? dat uh, is oh, oh, Ja. Dat is toch 400 gulden? En dan moet je hem nog zelf in elkaar zetten ook. Ja, maar dat is juist de lol. Oh, hey, nou. Maar even tip weer. Tweedehands kan, kan je ook heel veel vinden. Waarschijnlijk voor een derde tot nou, de helft van de prijs, denk ik. Dus dat ja, oké. Okay. Dus dat ah ja. is het heel met je. Ook, dat is het probleem een beetje van Lego, als je het langer dan een jaar hebt, yeah. dan heb je ook nog maar een derde tot de helft van de stukjes over. Uh, ja. De rest dus dat, is ergens achter ja, maar de maar verwarming, van de ja. en zo. Nou, een paar kinderen hebben opgegeten die op bezoek zijn geweest, die tand. Uh, nou ja, goed ja. ja wees, wees zijn nog op, op, op, op, op, op al dat plastic, ook plastic zakjes. Er zijn momenteel allemaal heel, heel veel geld waard. En het is misschien wel een goede oplossing ook. Dus, nou, uh, uh, straks uh, een hele goede morgen. Goed, nee, ik zie stukken teksten le lezen op de rechter monitor. Maar ik heb erop geleid raakt. Goed, toen we draaien. straks de Zandvoortse berichten. Indian Askin is een apart bandje. Ik heb het al eens eerder gedraaid in dit heet de laatste single. Really Wanna Tell You Something. Denk ik hoor. Indian Asking. Een van de laatste singles Really wanna tell you. Ik heb ook al zoveel verhalen die ik je nog graag wil vertellen. En een van die verhalen zijn. Een van die verhalen is. Is natuurlijk dat ja, in de Zandvoortse berichten. was in de Zandvoortse krant. Ze mogen terugkomen naar Zandvoort. Ja, ik heb het ja, gelezen. onze sportmensen, onze uh, triathlon uh, en zwemmer. Uh, ik ben even kijken. Mo en uh, uh, Ali, die mogen terugkomen. Die zaten in... Ja, ja, nou moet ik het even heel snel over zoeken. Ze zaten ergens anders. Ze zaten eerst natuurlijk hier in Zandvoort. Toen gingen ze naar Heemstede. Toen hadden ze uh, steeds contact gehouden met een vrijwilligste... die ze hadden ontmoet in het, uh, in het uh, zilzoekerscentrum. Althans, een sporthal hier. En uiteindelijk uh, mochten ze bij hun inwonen een tijdje. moesten ze weer helemaal weer terug naar Loon op het Zand. Daar zaten ze. Ze reisden heel vaak tussen Zandvoort en Loon op Zand heen en weer... om zich ook weer te melden voor die een beetje uitkering... een klein beetje geld wat ze kregen. Uiteindelijk hadden ze ook alweer gesport in Halem. Nou ja, uiteindelijk uh, hebben ze nu uh, mensen hier uit Zandvoort... zijn daar naartoe gegaan in het Loon op Zand... hebben met uh, mensen van het Asielzoekerscentrum gesproken daar. En ze hebben gezegd, dus dus, oké, okay, ze mogen daar blijven... als ze een eigen kamer hebben... Met uh, ook een gelegenheid om te koken. En daar zijn ze nu naar op zoek. Uh, een hotel had ook al aangeboden dat ze daar konden blijven. Maar daar hebben ze natuurlijk geen ruimte om zelf te koken. Dus nou ja, mocht je zelf echt een, een, goeie, een goede ruimte hebben hier in, in de buurt van Standvoort. Meld hotel, het even. Hotel, heb je een vrij grote keuken bij hoor. Ja, maar Kunnen ze meteen een beetje zo... Het is, altijd, het is zo stom ook dat je denkt, mezelf, in zo'n asielzoekerscentrum. -so zitten ze met z'n allen opgepakt in zo'n heel klein piskamertje. Weet je, met z'n vijf en zessen. En nu wordt er één keer ijzer gesteld. Ja, ze mogen wel komen, maar dan moeten ze eigen kookgelegen dicht hebben. Ja, nou, ook ja. een jacuzzi. En ook, uh, ja... Nou ja. Nou, ik reed van de week reed ik, uh, langs de kerk hier. En toen zag ik die hele grote parochie, parochiehuis... waar de pastoor in hoort te wonen. Ja? Ja? En ik denk, waarom die. mag je die jongens daar niet even in? Het is zo'n groot huis. En die pastoor is er eigenlijk amper, of niet? Of ja? nog steeds niet? Laat die jongens daar even lekker twee maanden... Het zijn allemaal tips. Die ja. kan ze even neerleggen. Ja, en het is de kerk, dus die kunnen niet weigeren. Nee, vind ik ook. Ik zou zeggen, asiel, wel... moet ze asiel geven... <laughs> Geef ze, geef ze door aan de uh, uh, Zandvoortse krant. Die geeft, geeft die ja. Als je ideeën hebt, geef het door aan de Zandvoortse krant. Die zorgt dat het op de juiste plek komt. Goed, andere Zandvoortse berichten. Zijn. Ja, een jonge... Uh, uh, sorry. sorry. Ah. Een jonge gewonde zeewond is maandagmiddag uh, van het strand uh, bij Zandvoort gehaald. Wandelaars zagen het dier op het strand liggen ter hoogte van het uh, Palace Hotel. En uh, alarmeerden meteen de reddingsbrigade. Uh, in afwachting van de reddingsbrigade maakten de wandelaars natuurlijk even een paar leuke fotootjes met het beest... Uh, ja. ja, die verschenen meteen op Facebook natuurlijk. Uh, de zeehond uh, was pas twaalf weken oud. Ik, ik vind dat zo vroeg. Ik wist helemaal ja. niet dat nu al die zeehonden geboren. Ik dacht dat dat in de lente weer. of zo Misschien vanwege was. het relatief warme weer. Het uh, plastic eiland of zo. Ja, hij is overgebracht naar Pieterburen. Okay, dus, want ja. hij was vrij erg ondervoed. Oké, okay. okay, ja, dat was zielig. Um, in Zandvoort uh, we hebben afgelopen zondag dronken toeristen. De politie de nodige koppijn uh, bezorgd. Dat medewerkers en klanten van een benzinestation aan de burgemeester van Alfestraat werden geïntimideerd door twee vechtende dronken mannen. En toen de politie hen naar het cellencomplex bracht, verloor een verdachte meermalen het bewustzijn. De ambulancepersoneel stelde echter vast dat het slechts om de ziekte van Smirnoff ging. Ja. <laughs> maar nou hij alsnog ter ontnuchtering kon worden ingesloten, zijn maat werd inmiddels ook het bewustzijn verloren. En ook voor, ook voor hem werd een benzine benzine. Een uh, ziekenwagen besteld. Oh, maar die stelde dezelfde zeg. diagnose vast. En beide heren kregen proces procesverbaal. En een van hen ontving. Oh, wat een drama, dit ook, hè? Een van hen ontving tevens een boete voor het bezit van een busje pepperspray. Ik denk zelf dat ik. Het hele, hele zwikje wat het gekost heeft. Die hele operatie die avond. Twee ambulances, ziekenhuis, Weet ik allemaal wat er allemaal bij. Allemaal bij hun verhalen. Is door 50 euro. Uh, uh, Smeerlof veroorzaakt. Ja, ja, het is ja maar het is, wel, het is wel duizend euro of zo Ja, Nou goed, ze dus hebben we dit goed Is Dus go bezint, uh, u bedrinkt. Ja, u bedrinkt, ja precies. <laughs> nou, het is binnenkort afgelopen. Uh, je had natuurlijk nog hier het Vrije Westen in Zandvoort. Die kon gewoon met de fiets overal overheen over heen over de stoepen en over het voetpad rijden. Over kon je overheen rijden. Nou, uh, Peter Tromp, die was het helemaal zat. Is Peter Tromp trouwens, heet hij? Ja, Kijk, ja, Peter, ja, Peter Tromp van de uh, Ik Ben het sowieso. Met helemaal zat, weet je, als mijn... Klanten uit de winkel stappen, stappen ze op het, uh, op het pad, op het voetpad, uh, op het Dan moet het altijd eens links en rechts kijken. Hoog, komt er geen fiets aan? Nee, dan kan je. Nou goed, hij had de uh, agent gesproken, de nieuwe agent hier in Zandvoort. En uh, overleg gevoerd. Zij hebben het even meegenomen naar het bureau. Ook daar overleg gevoerd. Maar dan zei ze: Ja, er moet wel iets aan gedaan worden. Dit kan zo niet. Echt een wild westen met die fietsen overal. Dus binnenkort gaan ze optreden. En uh, mocht je dus betrapt worden met het uh, op het territoire. Een politiebend of. Uh... Oh, uh, ja, nee, nou, ja, ze gaan er twee mensen op zitten: twee agenten twee, uh, ja. en twee handhavers. Die gaan controleren. Maar weet je hoe het ook komt dat er zoveel mensen op de stoepen rijden? Omdat al die, uh, al die uh, stoepranden verlaagd zijn tegenwoordig. Ah, het is ook zo makkelijk, want ik heb ook echt hoor, als er een auto aankomt en het is een beetje smal, ja? dan duik ik, even de, stoep, Hup, dan duik ik even de stoep op. Ja. Want dan uh, de, de, voor mijn veiligheid. En dan pak je zelf een voetganger. En ja, dat ja, even zes voetganger zo, en dan zeker je risico aan. En dan lig ja, ja, je uiteindelijk niet met z'n allen, ergens in de winkel. Dat komt goed af kan ja. ik misschien twee brood krijgen. Nou goed, het kost ja, je wel 70 je euro. in mijn fietstas. 70 euro, ja, dus ja, ja. als je betrapt wordt. En tussen En tussen zeg. Snoeihard ja. aanpakken gewoon. Het zijn van die mannen die nooit fietsen, volgens mij, die ik nu spreek. Blij en dan oh, je wel. Maar als ik fiets, dan, fietst, dan, dan, dan is, dit, is die 70 euro nog het minst hoor. Uh. Oké, okay, dan komen er nog veel meer boetes. Ja, positief. Nou goed, ik nog even. One liner Blijf met je poten van de voetgangers af. Zal ik dat erachteraan gooien? Oh. Dat gaat het, heel, nou, dat, het, het klinkt niet helemaal of dat vanuit je hart komt. Even in Duitsland... even voet erop oefenen. Blijf met je poten van de voetgangers af! In Duitsland zijn er gewoon ja? iets uh, uh, voetpaden en fietspaden in één altijd. Gewoon alles weer op één weg. Ja. Ja. En dan in, België, begin... in België fiets je gewoon op de snelweg. Dus wat dat betreft, ja. uh... ik zag ze pas geleden ook weer in de buurt van Halem, zag ik ook. Waarschijnlijk asielzoekers gewoon op de snelweg fietsen, op de vluchtstrook. Ik denk, ja, dat moet ook kunnen, gewoon. Je moet gewoon wat ja, scherper er zijn. Er zijn toch ook vluchtelingen, vluchtstrook. Ik zie het. Uh. Je hebt helemaal gelijk. Oh, goed tijd voor een plaat eten, oude doos. En wat is hier goed, wat blijft hier ook goed. Supercrash, sun hits the sky. Hier toepak in de zaterdagmorgen. Ja, ja, leuk dit Supergrass en de sun hits the sky. En uh, ze waren ooit hier in, uh, in, uh, in Amsterdam. Mm. Nee, niet hier, maar uh, ja, we oh, zijn voor Sandford, Sandford Bad. We zijn druk voor het bed. En uh, ja, zeg maar landinwaarts waren ze in, in, in Amsterdam. Dus zaten ze in de blauwe THC's. Amsterdam Bad, bedoel je. Amsterdam Bad. Oh ja, dat zou dit heten. Hè? Dit zou Amsterdam ja. Bad heten dan. Mm. Als verlenging maar van ik Amsterdam. Ik denk dat Amsterdam gewoon Zandvoort Groot moet heten. Dat, dat zou Amsterdam. ook een idee kunnen zijn, maar. Dan krijg je in het uh, uh, buitenland weer Sandvoort. Sandvoort? Kl Amsterdam klinkt, Amsterdam klinkt het Amsterdam. Natuurlijk ook beter. Amsterdam. Maar ah, ik snap Amsterdam. het wel, want die gasten die heten uh, hoe heet het zo weer, die bent? Uh, Supergrass. Supergrass. Nou ja. ja, Amsterdam Supergrass. Ik zie het wel. Ja, en het is ook een geweldig als die, die jongens in Amsterdam zijn. Want dan ga je dus ook even in een Supergrass zien roken. In ja. het Blauwe Theehuis in Amsterdam. Want als die daarbinnen, natuurlijk de buiten, want binnen mag dat niet meer natuurlijk. Maar goed, buiten, op het terras. Ben je wel eens bij het Blauwe Theehuis geweest in Amsterdam? het voetbalpark. Nee. Oh, dat is echt een mooi gebouw. Echt... Dat is echt uh, mo is het Teehuis, ja. mooi. mooi. vormgegeven. Mooi vormgegeven. gegeven. Goed. een koffieshop? Nou, ja, als je op het terras blijft, dan uh, is het een soort koffieshop. Ja. Binnen mag je niet roken, maar buiten kan je wel uh, wat opsteken. Hoor. Okay. Nou, we hebben over supergrass gesproken. Ja? Het schijnt dus dat, de, uh, dat onze wiet de hele Spaanse kust overwoekert. Ja, ik ja, las vandaag in, in de, de krant. Ja, ja, precies. De echt. Spaanse Zuidoostkust heeft een perfect wietklimaat. En er staat daar zo ongelooflijk veel vastgoed leeg. Ja. En de huren zijn heel laag. Dus de witcriminelen uit Nederland... die hebben dus de hele zooi volgeplant. En het mooie is, dat kan ook gewoon buiten groeien... omdat de klimaat zo goed is. En in de panden. Ja. Dus het schijnt in het barvraaie... wat plaatsje kan, besteert Jan Nicolaas. Ik vind het wel leuk dat hij dan Nicolaas heet. zijn ja. bedrijf Rental Point voor de verhuur. En... Uh, hij, uh, hij is een van degenen die echt uh, openlijk wil vertellen over die oprukkende ma wietmafia. Maar het schijnen echt levensgevaarlijke criminelen te zijn die daar bezig zijn. Ja, ja. Je dus, gaat uh, ja ze gaan daar naartoe. en hebben, hebben zijn huis gekocht en uh, die ja. markt, de huismarkt stort een beetje in. En nu hebben ze de, de, de, de huizenprijzen zo verlaagd dat je voor 700 euro kan een gigantische villa huren. Ja. En uh, met een zwembad erbij. en, we, en, en verhuizen? En, nou ja, het ja. is wel een En hij zegt ook, he, van de, de makelaars die verhuren de panden pikzwart, zegt hij. Ja, dus, ja. <laughs> en hij zegt, dan ik, hoezo, zwart geschilderd? Ja. Maar ja, in ieder geval, de leegstand is enorm. En de uh, puur kan anoniem paspoort vergeten. Oh, geen probleem weer als goed. je al maar een paar maanden vooruit betaalt. Ja. Dus heel simpel. Katvanger huurt het. En de Nederlandse wietbouw, die uh, bouwt het hele huis vol met wiet. En tot uiteindelijk dan, uh, gaan ze eruit na een jaar of zo. En een gegeven moment, of ze worden opgerold. En dan krijg, kijk je even in je pand en denk je van... Ja. Wat de, de bliep is hier gebeurd. Nou, alles ja, uitgewoond. Dat is ook nog goedkoper. zeg maar. Want normaal heb je vet hoge energierekening. En ja. moet je om, dingen omgooien. En zo. Maar ja, daar is het zo warm. Dus dat is allemaal niet nodig. Maar toch ja. doen ze het wel binnen. En dan heel vaak dan staat er een zeg mast maar aan de zijkant. Daar de elektriciteit vanaf komt. Ja, die kunnen ze er veel makkelijker Die kunnen ze natuurlijk gewoon illegaal aftappen. Dus als je zo'n pand verhuurt moet je ook in de gaten houden van. Hé, hey, ze hebben geen elektriciteitsrekening. rekening. Ja. Oh, dan moet ik eens even langs gaan misschien. Nou ja. Ja, een, het schijnt uh, dus ook echt hè, dat de prijs van het wiet daar... In, uh, echt een kilo levert dan gauw, 3000 euro. Het wordt binnen en buiten gekweekt... en de meeste wiet wordt naar Nederland gesmokkeld. Hoezo naar Nederland? Ja. Zijn oh. wij dan net nou, als Schiphol en doorvoerhaven in Rotterdam? Nee, nou, ja. oh, nee omdat, wij, omdat je het hier gewoon kan verkopen. Ja. Kijk, hier mag het. Ja. dat En daar moet het aan een of andere straatjochie... die het op straat gaat verkopen, moeten ze het zien te slijden. En hier... Kunnen we het, en koffieshops en moeten het ergens vandaan halen. Dat is gewoon het ja. hele probleem. Ja, ja en die derde mag niet meer verbouwd worden. Als we die derde gewoon legaliseren. Ik ben er helemaal sowieso ja. zo, zo voor. Het ja. is zo krom ook gewoon dat je het kan. Ja, want die hele smeer nog mag wel. Ja. En dit mag niet. Ja, jo, dit is echt, over honderd jaar lachen je weer om. Dan zijn we er niet meer. Dan mag er gewoon niet meer gerookt worden, Niet gedronken, gesnoept. Uh, nee. Wild geleverd worden. Helemaal niet. Dus dan is het allemaal. Dit zijn allemaal kinderzakjes. is gewoon één pil. Ja. En die nemen we in en dan is het klaar. Dat is gewoon je hele een voedsel voor die dag. Oh, yeah. oh, ik dacht dat je dood ging dan. En dan, dan, oh, die krijg je ook dan, als je genoeg... 60 bent. Ja, als... En dan we hebben ook een tijdje last van heel veel oude mensen... die echt 130 jaar oud worden gegeven. En er wordt een selectie gemaakt van welke oude mensen mogen blijven. Hebben die nog een beetje nut voor de maatschappij? Of lopen ze hier alleen maar een beetje in de weg? Nou, ik heb ook nog een artikel gezien. Dat de man die gaat er als eerst uit, hoor, die oude mannen. Ja? ja, want? Oudere mannen die een vrouw verliezen... maken veel meer zorgkosten dan een vrouw die een man verliezen. Opgelost. Dat is helemaal uh, ja. uitgezocht. En, uh, ja, maar dat verandert langzaam, hè? Na de dood van een partner... Na verloop van tijd, als vrouwen hun leven weer op de rit krijgen... stabiliseren hun zorgkosten, maar bij mannen blijven de kosten stijgen. Ja, maar dat komt omdat in het verleden was het natuurlijk zo... dat de mannen altijd werkten en de vrouwen voor ze zorgden. Alleen dat werken dat hoeft niet meer, dus moet er voor zich alleen nog maar gezorgd worden. Die vrouwen die zijn gewend om te zorgen, dus die krijgen dat allemaal wel weer op de rit... Die mannen die zijn nog niet helemaal onthand. Helemaal ja. zielig. Dus ja. die blijven een beetje zielig in hun hoekje zitten. En dat, dat, dat wordt helemaal niks. Dat wordt een maar morska onze morska generatie... Die is veel meer gewend... om een beetje alles samen te doen. Van. Vind, het bericht gaat vanzelf... Het is volstrekt onjuist. Ik vind het helemaal fout dit. Ik vind ja. het helemaal fout. Het bericht nou, verjaard, ik, verjaard gewoon. Ja, nou ja. ja, leuk. <laughs> De zand... Uh, toepak op de radio met, uh, van? Even, nee, wacht, ik had beloofd... Op, ik was... Uh, uh, nee, wacht, ik ben even helemaal kluts kwijt nu. Start de muziek maar in. Start de muziek maar in. <laughs> Dressie, Bessie. Oh. De radio. Hier, Liberty. Wat zit er op de achtergrond doorheen? Wie zit er doorheen te drummen? Ach, oh, Ja, ik denk, ik probeer eens mee te drummen. Het lukt ook niet. Goed, Lady Liberty van Dressy Bessie. Lekker positief, vrolijke muziek. Ja, het leek ook wel een beetje heel erg oud. Maar wel zweervol, hè? Kwart van negen zand Regenachtig zandvoort blijft lekker thuis. Oh, Pak nog een kopje koffie en plof lekker neer op de bank. Of ga langs je geliefde gewoon echt wel liggen nog op bed. Lekker, Goed. Ja. Chie, chie, chie. Nou, ik was uh, vorige week was ik uh, met twee andere disjockies wij uh, naar uh, Amsterdam. Waar Simon Conmichel ook heel vaak even een, een, een, een, een neutje nam. En wij namen plaats in de skek. Dat is een soort uh, kroeg. En dan heb je, zeg maar, geen trappie op. Een heel klein, smal trappie. En dan kom je bij een halve verdieping. En dan kan je bukkend naar je plaats toe lopen. Aan een tafel, een grote tafel. En dan kunnen misschien mensen. Nou, zes mensen zitten aan die tafel. Wij zaten daar met z'n drieën. Op een gegeven moment kwamen er twee was jongens. Dat, was dat niet de kinderhoek? Ja, nou ja. Dat had gekund. Maar er zaten even geen kinderen. Het was vrij. Dus wij er naartoe. Ja, een gegeven moment kwamen er twee jongens en een meisje aan op. En die jongen had een bars bij zich. Hey, leuk, speel je in de band? Ja, ik speel je in de band. En hadden we hadden het een beetje heen en weer gebabbeld. En uiteindelijk kwamen we erachter dat de, de, de, de dame in kwestie zat in de band Close Up. Dat had ik even opgeschreven, zo fonetisch. Ik denk, daar ga ik later wel even naar uh, googelen En de, de jongens uh, zat in de band uh, uh, The Cannonball Johnsons. Ik denk, nou, maar even googelen weet je wel, zo'n het beentje Ze waren ook best wel een beetje open erover en drollig. Ah, we zijn nu zo lang bezig en we spelen af en toe op festivals en zoiets. Dus ik uh, laat haar uh, googelen, Blijkt dat het gewoon een hele leuke band is. De, de Cannibal Jones is een beetje country-in-westen. En de andere, de, de, de, de, de close-up, is... Uh, oh, oh hier wil ik even bij stilstaan. Huh? Jij zegt dat het een leuke band is... Ja? en je zegt dat het country-in-westen is. Ja. In één zin? Ja, dat is wel waar. Dat zeg je niet vaak. Nee, nou goed, het is een grappig bandje. Het zit een beetje richting country-in-westen. Een beetje pop-country. En de close-up is wat Britpop-achtig. En uh, ze hebben, momenteel zijn ze bezig met een nieuwe cd. En uh, die is nog niet uit. Maar ik had wel zoiets van... zal ik anders gewoon een stukje draaien van de oude cd... Die heb ik even aangeschaft. De, de EP heet Shapes. En de, de, het, CD'tje, of het singeltje wat uitkwam was Fixes En dat hoor je hier. Hier. In de zaterdagmorgen. Nieuwe muziek. Althans nieuw. Het is alweer een jaar oud. Dit natuurlijk. Dus close-up. En Fixes So Victor, your diamond skin confuses us vrienden van de show geworden natuurlijk. Deze close-up, de zangeres uit de band. En uh, vooral als je natuurlijk mij gaat schatten dat ik nog 38 ben, hey, dan heb je meteen een vriend erbij, dus dan draai je elke week. Dat is ik vind punt. wel dat je, je een beetje oud inschat, hoor. Ja, 38. Zeker aangezien je in die kinderhoek zat. Ja, dat is wel waar. Dus hadden ze hadden me eigenlijk gewoon een midden 20 moeten uh, schatten of zo. Maar goed, volgens mij is het met jonge mensen die rond de 20 zijn, dan je als je boven de 40 bent of zoiets, rond de 40, dan, dan schat je, dan geef je gewoon maar een cijfer, want dan ben je gewoon al oud, weet je wel. Oh, je bent 38. Oh, je bent uh, 60 of zo. Oh joh, ja, prima joh, geweldig. Ja, ik, ik was een keer aan het uh, collecteren, heel lang geleden. Ja. En toen deed een jongetje open. Ja, ik sta vraag even naar mijn moeder. En toen kwam die moeder. Het was echt een heel jong ding. Ja. En ze ging, uh, nou, die, die regelde geld. En uh, ze ging weg. Ik zeg, jeetje, wat heb je aan je, je, je, je moeder? Ze dacht, hij is zo hartstikke oud, is 23. <laughs> ja. Dus die, die was waarschijnlijk, uh, ja, de hebben. moeder was 16 jaar ouder of 17 jaar ouder of zo. Maar ja. dan hij... Nee, dat was de moeder, weet je wel, dat was een jochie. En ja, dat bedoel ik. Jij ja, heb jij nog een jonge, jonge moeder? Nou, die uh, was al 23. Al 23, echt heel ah, erg ja. ja, maar het is net het perspectief ja, van het het een kind. Ja, ja, ja, het is het perspectief. Ja, Als je een kind vraagt, wat wil je graag worden? Dan zeggen ze vaak uh, uh, een jaar ouder, weet je wel. Dan zijn ze wel heel blij. Weet je, ja, goh, ja, die zijn, die zijn nou, helemaal in, uh, in ja. Uh, ja. mindfulness. Ja, ja, ja die, die zijn helemaal in. Van nature ben je mindful, ja, maar... In de loop der tijd oh, raak je dat, dat, dat kwijt. Dat zie ik ja. ook in mijn zoon. Hij zit helemaal mindful. Hij ziet gewoon in het hier en nu. Ik ben gewoon lekker een spelletje aan het spelen. Moet je je huiswerk niet doen? Oh ja, dat is morgen. Ah, oh, dat doe ik straks. Ja. En uh, mijn dochter is alleen maar aan het plannen, weet je. Dat denk ik, ja, ja. Dus nou zie je ja. al waar het fout gaat, hè? Ja, nou ja, ja. fout, ja. Je moet, moet de een zijn het waar, tussen de twee waar, waar, ja, ja. waar ik ook altijd zo slecht tegen kan, zijn mensen die dan zeggen... Ja? Wat was dat? Ja, muziek. <laughs> ik zet hem wel even uit. Sorry. Uh, ja, ik dacht, ik moet stoppen met praten. Dat, uh, nee, nee. Maar uh, van die mensen die dan gaan zeggen van... Ja, ja, mensen die als ze ouder worden, raken ze hun... Ondeugendheid en hun. Uh, het kind uh, in zichzelf het kwijt kind is in zichzelf kwijt. Oh, daar kan ik zo slecht ja. tegen. Ja, ik, ik ben daar helemaal tegen. Maar het komt misschien omdat ik op mensen met de handicap werk. Die ja, zijn ook allemaal nog kind. En dan sluit ik perfect bij aan. Ik ja, net zeggen, jou, jij... Jouw innerlijke kind is nog zeer goed bereikbaar. Ja, echt ja. goed bereikbaar. Geweldig. Oh. Oh. Oh, nou, mooi. jongens, ja. muziekje, gaan we even. Dan ja, gaan we mediteren. Even mindful is nou helemaal klaar. Oh, dat dus vind ik wel net... een lekkere intro. Ja, van maar die we ...trekt aan je voorbij in Toebak leeft. ...en soms is het leven ook maar in één keer afgelopen... ...het is vandaag natuurlijk 20 februari 2008... ...en we doen altijd een stukje geschiedenis... ...en één ding valt dan al heel erg op... ...en ik oh ja, vandaag zou eigenlijk... ...de 48-jarige leeftijd zijn van Kurt Cobain... ...hij is ook al lang niet meer onder ons... ...en 1994 pleegde hij zelf door... ...door met uh, zelfmoord door, door zichzelf door, door het hoofd heen te schieten... ...en uh, dan heb ik ook mijn stukjes te lezen in zijn biografie natuurlijk... Tot, zeven, tot, zijn had hij tot zijn zevende verjaardag had hij eigenlijk een hartstikke mooi leven. Tot zijn ouders gingen scheiden. Toen werd het een stuk minder. Werd hij depressief. En uiteindelijk uh, had hij uh, nou ja, last van allerlei stemmen. En nou ja, daar hij, kreeg hij ook ritalin voor. Want hij was ook een beetje ach, half ad-ad. speelde gitaar al vrij snel. deed ook al een Beatle doen op je vrij jonge leven. Uiteindelijk werd er ook muziek gemaakt. En toen uiteindelijk, ja, zat hij nog steeds een beetje in de dip. Uiteindelijk kreeg hij een vrouw, Courtney Love. Daar trouwde hij niet mee. Uh, kreeg een kind ook. En uh, Toch had hij af en toe van die dips dat hij terugviel. En uh, Daar werd hij af en toe voor behandeld. Op een gegeven moment uh, heeft hij een overdosis pillen genomen. Dat werd toen uh, afgedaan als van... Nou, foutje. Te veel slaappillen genomen. Maar stom, ik had er niet goed over nagedacht. Zijn vrouw kun op. Had het toen al een tijdje in de gaten van... Het gaat niet goed met hem. Hij moet opgenomen worden. Ja, nou, na veel overtuigen van vrienden... Zo zei hij van, oké, okay, ik laat hem zo opnemen. Hij is toen uh, uh, overgevlogen naar Los Angeles. Daar die je, heeft hij vijf dagen in een, uh, in een kliniek gezeten. Toen uiteindelijk... Heeft een vriend van hem een soort wapen gekocht over een jachtgeweer. Toen is hij over de muur geklommen van twee meter hoog. Hij is zich verstopt in een ander, op een of andere zolderkamertje. En daar heeft hij uiteindelijk zichzelf door het hoofd geschoten. En toen een paar dagen later werd hij pas gevonden door een elektricien... die daar iets moest doen en die vond daar een lichaam. Ze dachten eerst dat hij sliep, omdat er geen, bijna geen bloed lag. En een klein beetje bloed bij zijn hoofd. En nee, uiteindelijk nee. Hij was echt overleden. Kurt Cobain uh, hij zou vandaag dus 48 zijn geworden. Ja, en hij is lid van de club van 27. Oh, en ik dat? heb eventjes Toch. Een, uh, ja. uh, even opgezocht uh, hoe en wat. Ja. Uh, de voor hem zeg maar, waren Brian Jones, Jimi Hendrix... Janis Joplin en uh, Jim Morrison... waren allemaal overleden. Alleen in 1994, toen Kurt Cobain... ook op 27-jarige leeftijd overleed... Ja. is de club van 27 uh, opgericht. Maar het uh, grappige is... Met hij... medeweten van. Ja. Maar <laughs> of... op zelf was hij zelf ook wel gebiologeerd. Hij noemde zelf ook al dat hij... hij vond het wel bizar, gewoon die mensen... die op 27-jarige leeftijd over... waren overleden. Daar had er ook wel iets mee. Dus bij hem was 7. Ja. ook wel een magisch getal. Zo van als het moet gebeuren, moet het misschien wel in dit levensjaar gebeuren. Ja. Dus, maar goed, pas na zijn dood is het officiële uh, benoemd. Nou, okay. uh, uh, ja, het uh, is Forever 27. En ja, uh, onlangs is de ja, het meest bekende die erbij uh, toegevoegd is, is, Amy Winehouse. Oh, maar maar er staat seven. nog een hele lijst met namen. waarvan ik persoonlijk no, niet ken. Nee, okay. nou, en als je dan toch eigenlijk jarig is, ook even een plaatje natuurlijk hè. Het toch wel macabere stukje tekst wat hierin zit... I don't have a gun is natuurlijk wel maf. Come as you are, Nirvana.